...leegwater met het NOS Journaal. Een schietpartij bij het Amerikaanse Centers for Disease Control in Atlanta... ...heeft aan twee mensen het leven gekost. Een politieagent en de dader kwamen om... ...nadat de schutter gistermiddag het vuur opende op meerdere gebouwen... ...van het Amerikaanse RIVM. Die schoten veroorzaakten flinke paniek bij de duizenden medewerkers van het CDC. De schutter zou met vier vuurwapens zijn aangetroffen. Hoe de agent en de dader precies zijn omgekomen is onduidelijk. Ook wie de dader is en waarom hij het vuur opende op de instantie weten we niet. Het zuiden van Japan wordt geteisterd door noodweer. Op het eiland Kyushu zijn overstromingen en aardverschuivingen. Treinen en bussen rijden niet en tientallen vluchten zijn geschrapt... Op beelden is te zien dat modderstromen de rivieren overnemen en dat het water in een winkelcentrum bijna een meter hoog staat. 360.000 mensen op het zuidelijke eiland van Japan hebben de oproep gekregen om te evacueren. De Amerikaanse politie heeft een man van 45 opgepakt. Die wordt verdacht van het doodschieten van vier mensen in Anaconda in de staat Montana. Bij de schietpartij vorige week in een bar werden de barkeeper en drie klanten gedood. Volgens de eigenaar van het café kende de schutter de vier slachtoffers en hadden ze geen conflict. De verdachte werd na een klopjacht opgepakt. Hij is een voormalige militair die diende in Irak. Volgens familieleden had de man al jaren mentale problemen en lukte het niet om hulp voor hem te regelen. Vier astronauten zijn in een SpaceX-capsule vertrokken van het ruimtestation ISS onderweg naar aarde... Twee Amerikanen, een Japanner en een Rus... waren bijna vijf maanden in de ruimte om daar wetenschappelijke experimenten te doen. Waarschijnlijk duurt hun terugreis ongeveer 17 uur. Het is de bedoeling dat de astronauten aankomen voor de kust van Californië. Dan het weer, plaatselijk nog dichte mist. Verder vrij zonnig met wat bewolking. Het wordt 20 tot 27 graden vandaag. Morgen droog en veel zon. En dan ongeveer net zo warm als vandaag.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 Geweldig, geweldig, geweldig, geweldig. Nou, echt, Dank u wel, dank, u wel, dank u wel, Het is echt heel erg aardig, gewoon, ja, dat is altijd wel goed voor mijn ego. Als ik dat ik geweldig ben, gewoon. Nou, ja, nieuwe dag. Het wordt vandaag een beetje ja, een zorgige dag. Het was Geerlijk. ontzettend uh, mistig. Ik kreeg al een melding over. Jeetje, kan ik wel op pad, maar het viel allemaal code, mee. Code rood en zo. Ja, nee, iets van geel of zo zag ik oh. op mijn laptop. Ja, het komt overal binnen. Nou goed, uh, gisteren toch wel uh, verontrustende berichten uit uh, Israël. Iedereen sprak erover. Het bezettingsplan van de regering Netanyahu voor Gaza leidt tot veel weerstand. De VN en het Rode Kruis voorzien een nog grotere humanitaire ramp... en ook bevriende landen van Israël zijn zeer kritisch. Duitsland en ook Nederland willen hun wapenleveranties aan Israël beperken. Jazeker. nou. zou zeggen stoppen. Ja, oh. stoppen. Dat lijkt me handig. Maar dat zijn uh. nog niet helemaal de verhalen over. Maar ja, Gazastad, dat is nu onder vuur. Israël heeft al het overgrote deel, zeker 75 procent, van de Gazastrook in handen. En richt zich nu dus op Gazastad. De 800.000 tot 900.000 bewoners moeten dan naar het zuiden van de Gazastrook. strook Zeker, gewoon met vrachtwagens zeg zo te doen. joh, gaan ze allemaal daar naartoe. En dan binnenkort krijgen ze weer een nieuwe melding. Maar goed, wat is nou eigenlijk de bedoeling van het, die Gazastrook. Nou, ze er wel ideeën. Al die criminelen moeten er dus een uitgehaald worden. Ja, nou, dat hebben we al eerder gezien hoe ze dat aanpakken. En uiteindelijk zou er een nieuw bestuur moeten komen. En, en, en nieuwe ideeën, wat was het? En uiteindelijk moet er een nieuw burgerbestuur komen. Maar dat bestuur mag dan niet Hamas of de Palestijnse autoriteit zijn. Nou... Nee, nee, nee, we voelen zelf al aankomen wat voor bestuur er gaat komen natuurlijk. Ja. ja, Israëli's hè? Ja, Israëli's. Gewoon een groot Israël en die Palestijnen. Nou, wat er van over is, zijn er nog een paar mensen over. Nou, zonder gek, dat valt ook wel weer mee. Maar... Nou, ik zat gisteren op YouTube nog een beetje te zoeken naar allerlei berichten erover. En ja, als het over Israël en Palestinië gaat... Dan krijg je vaak nog oude berichten ook. En Pim Fortuyn zei in 2002 dit er al over. Dan wil ik eerst voorop zeggen. Israël, dat, dat zijn geen lievertjes. De, dus, de, en die doen ook dingen die niet door de burger kunnen. Maar ja. Nou, het was Frits Barend. Het was toen Barend, Van ja, maar Barend, die, die is er zo pro. Zeker, maar dat was in 2002. En Pim Fortuyn had ook wel zijn twijfels over Israël. Toen al, in 2002. Was, was hij... Uh... Was die toen nog in leven? Ik heb, ik heb ja, die twee. al heel lang dood. Is. Ja, 2002 was dat. Ja, dat is al 23 jaar geleden. Dat is 23 dat jaar geleden, ja klopt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou nee, goed, die was toen ook al een beetje kritisch en vriesbaar. Nou, doe even man, zeg. Goed, die stoemang leeft Wat is jou zo opgebleven van de afgelopen week? Ja, ik ben oma geworden natuurlijk. Dat is mij heel erg blij even. Dit is toch geweldig? Ja, zeker. Ja? En dat is een mooi moppie. En ja. ze heet Samira. Samira? Ja. Hoe? Ja. ja. Nee, Samara. Samara. Wat is hoe? Nou, nou er, is een, er was een terrorist in Amsterdam. Die heet Samira. Nee, Samira Sama, Samara. Geleden. Samara, oké. Okay, nou, ja, ik moet nog een beetje wennen aan die naam. Want dat is ja. een naam die niet uh, in mijn vocabulaire van namen nee, klopt. nog er was. Wel Tamara en uh, ja, dat soort dingen. Heb je nog mee mogen denken over de naam? of uh, kwam Nee, je een zo, uh, maar oh. het leuke was, er was een babyshower, nou, Dat is al een week of zes geleden. Ja. En toen mocht iedereen raden. En er was toch één zus die die naam uh, had uh, neergezet. En, en wat voor reis heeft ze gewonnen? Ja, weet ik nog niet. Ik denk dat ze uh, uh, tien keer oppassen heeft gewonnen. oh ja, dat is, dat is ook leuk. <laughs> ja, zeker. Je, je in een bepaalde leeftijd je denkt, dat vind je echt geweldig. Ja, ja, nieuw astante. leven. Dat is gewoon oh. leuk. En dat is nou nieuw ja. leven wat heel dichtbij je staat ook. Dat is ja, nou, lijkt me is heel bijzonder. Maar het is weer dat je dan, na de hand uh, hoort dan van de moeder van dat het toch wel heel zwaar was. Maar dat zeggen we niet van tevoren. <laughs> Nee, dat kan je niet voorstellen, geloof ik. Nee, nee, nee dat kan je niet voorstellen. Nee, nee, maar bij Sony was, ik heb gisteren gesproken. Die is er uit. nog na van? Ja, nou. Komt ja. nooit meer goed naar beneden. Nou, dat, dat zei hij niet. Nee. Maar hij, had, hij was uh, heel trots want de, de ouders. Ja. Uh, er waren toch uh, heel veel mannen die alleen maar op hun telefoon zaten met oortjes in. Ja. En is dat ze waarschijnlijk die vrouw niet hoorden schreeuwen. <lacht> maar Even serieus? Ja, dat, dat vertelde hij verplicht. Dat, dat, dat er heel veel mannen met de oortjes die ernaast zitten. Ja. Was, ging het over Vitesse of zo? Die, uh, ik heb dat geen ze, idee, dat laatste moment maar van uh, uur, hij heeft allemaal complimenten gehad. En die heeft hij ook allemaal doorgegeven natuurlijk. Ja, <laughs> maar, ja natuurlijk. Ja, maar ik, hij is ik, heel blij dat het goed gegaan is. Ik kan dat, me nog dat, goed herinneren spannend. dat ik vader werd en dat, uh, dat in de nacht gebeurde. Dat is wel heel mooi iets trouwens. Dat je in, in de nacht is zo rustig buiten en dan ben je met iets moois bezig. Het mooiste ter wereld, je kind breng je op de wereld. En op een gegeven moment zegt mijn vrouw dat ze naast haar lag zo van... Nou, dat hebben we toch mooi gedaan? Ik zeg nou, hou ho, even. Dat vind ik even. Dat heb jij echt gedaan hoor. <laughs> dat heb jij echt gedaan hoor. Ik heb net koffie gebracht bij de vroedvrouw. Bij de uh, maar meer heb ik echt niet gedaan. Nou, zeg nou. Hou er wel lekker op je nou ja, bek. Hou het vast, had dat gevoel. Jazeker. <laughs> hou het vast. Ja, kan ik je daar nog altijd op aanspreken als je echt twijfel? Of we echt. Uh, uh, nou ja, of mijn klaag zeg maar. Goed, toepak blijven rijden door Tine Slap Gauw, Circle Wave. I get this feeling, get this feeling that I don't belong. Every conversation, I'm just wishing I could be. Ik Dead and Love Part 1. Nou, ik zit te wachten op het nieuwe cd. Zoals ik kijk, we je al op de markt. Dus de verschijning is Let's Leave Together. Laten we met z'n tweeën vertrekken. Ja, dat lijkt me doen. Het is, uh, lijkt me. Je ja, hebt het doel van Zwarte Zaterdag. Wat het is toch weer een Zwarte Zaterdag, of niet? Dus dat uh, <tot> is, geloof ik, uh, een hele maand, Augustus, elke Zaterdag. De Zwarte Zaterdag. Gaat de weg niet op. Het, het wordt mistig en. Uh, poeh, het is veel te duur en. Uh, Doe maar niet. Nou, ik weet niet of het allemaal zo speelt, maar. Vandaag in de Telegraaf te lezen: de zwaar golf nek de bouw. Woningbouw loopt steeds verder vast doordat omwonenden en natuurorganisaties vaker naar de rechter stappen. om projecten tegen te houden of in ieder geval te traineren, echt te vertragen. En nou, dat, ken, dat kennen we hier ook namelijk wel in Zandvoort met het, uh, het recreatiepark Maar goed, dat gaat niet over echte huizen, dat gaat over luxe villa's. Nou, goed, in 2019 was het, uh, was het duizend. En nu is het uh, ver, uh, verdrievoudig van 3000 zaken die lopen. En in de Telegraaf ook een heel stuk gelezen over een, een echtpaar... die gewoon zeg maar een iets tegenhouden. Uh, en dat doen ze al jaren. Ik zit even kijken of ik dat nog zo kan vinden op de, in de krant. En dat gaat ook vooral over drie de, diertjes die daar leven. En die drie diertjes, uh, ja, die hebben alle recht voor leven. En daar willen ze alles aan doen om dat tegen te houden. Dus het, het is een bizar verhaal, want er zijn heel veel mensen... die daar al huizen hebben gekocht, maar de bouw mag nog niet beginnen. En ze hebben daar al een, een natuurpark naast gebouwd, maar dat is volgens... De natuurorganisatie is dan niet goed genoeg. En uh, dat echtpaar blijft maar bezwaar aantekenen. Dus op zichzelf kunnen dan nog steeds geen huizen gebouwd worden. En dat is wel echt uh, ja, teleurstellend. Zijn er drie van die verstreepte hagedissen? Ik, ik, ik zit even snel te zoeken op wat voor Leven diertjes. Ze nog? Het was iets met al? een pad. Ja, het was iets met een pad. <laughs> ja, nee. Echt van die hele minuscule kleine diertjes. Die ik denk. Daar stond ik op? Oh, oh, Nou, we kunnen ja, bouwen. Er zijn er nog maar twee. Ja, we kunnen bouwen, helemaal niks aan de hand. Dat is <laughs> wat erg. Hoor. Ja, het, is ja. Er, het gaat echt over honderden huizen ook. Het gaat niet over een paar huizen. Het echt, dat zijn projecten waar gewoon heel veel uh, ouders hun, hun, hun kinderen naartoe kunnen sturen. Eindelijk kunnen jullie ergens gaan wonen. Ja. Ja, nou, nou, kunnen ze geen uh, natuurpad uh, maken, zo'n. Uh, zo wat wij hier in Stamford ook hebben, over de Stamford Vlaan heen. Ja, ja, ik snap het dus zo. vierduk. Pier Dict. Nee, dat gaat over uh, echt, wel, ecoduct. echt. Het gaat wel echt over meer dingen. Oh. Maar het, het, ja, het, het, is, uh, het is lastig. Want ja, mensen willen graag dat alles zo blijft. Hè. Want stel je voor, je weet niet wat voor buren je krijgt. En uh, nou ja, en dan ga je tegenwerken. Maar uiteindelijk wil je ook dat je kinderen ergens komen wonen. En, en je het wat... Regenwoud. Dat gaat per voetbalveld per uur of zo. Dat is het. Ja, ja, precies, ja, op die <laughs> ja, manier. Ja, die tropes ja. regenwouden worden maar gesloopt. En dit wordt helemaal tegengehouden voor ja. drie diertjes. Oh, ja, dat is wel, wel heel zielig. Ja, eigenlijk wel. Nou, wat hey, zie ken je de band Nickelback? Nickelback, ja. ja is Nickel dat hele ruige muziek of niet. Nickelback. Is Boze mannenmuziek noemden wij het al. Oh, een beetje okay. stoere mannen. Nou, er met er waren half lang haar. Er waren hulpdiensten in het Canadese Ja. Can yeah? Die zijn vorige week uitgerukken dat ze een melding ontvingen van twee ongeruste wandelaars. Want ze hadden meerdere hulpkreten gehoord en maakten zich zorgen. En het bleek uiteindelijk dus dat de, een man, die was daar uh, aan het kamperen. En die zat bij zijn eigen kampvuurtje. En die zat echt keihard, zat die uh, liedjes te zingen, te zingen van Nickelback. Ja. En hij was dus helemaal niet in de problemen. En uh, het team zei ook van, ja, nou, hij is niet in de problemen. Tenzij je zijn zangkunsten meetelt. Ja, precies. Volgens de krant had de kampeer echt de dus cd van die Nickelback opgezet. En de reddingswerkers te bedanken wel dat ze toch wel ge gewaarschuwd zijn. Maar het is wel bijzonder. Nickelback met Silver Side op. Dat weet ik nog wel. Dat die plaat heb ik heel veel gedraaid. En ze hadden één grote hit. En daarna hebben ze nog wat hitjes gehad. Ik zit even te kijken. How You Remind Me. Dat was één van de grote hits. Maar er wordt heel veel ingeschreeuwd en dus zo. Nou ja, het is gewoon een beetje opstandig dat, dat boos. Dat grunten of zo. Dat grunten ja, of ja nee, niet eens, nee, nee, dat zit er niet eens in. Oh. Maar het is gewoon wel uh, ja, een beetje boze mannenmuziek. Het, oh. het een beetje popmuziek. Het is niet heel, Maar goed, als je het op een bepaalde manier gaat vertolken zelf. Misschien uh, ik, ik, klinkt, klinkt het dan alsof iemand heel boos is of zo. Dus ja. dat zou, zou nog wel kunnen. Ja, vind. je hoort ook wel eens dat de hulpdiensten uitge, uitgerukt zijn. Omdat ze dan uh, dacht dat er bij de buren wat naast gebeurt. En er waren mensen helemaal opgegaan een of andere... Uh, eh, uh, seksspel en zo, weet je. Oh ja, dat zijn allemaal oh, mooie dus dingen. Je natuurlijk. Een, krachtje, een, stukje, je een stukje nickelback. Well, really is really like We hebben dit wel gedraaid in het begin. Ja. Ja. Maar goed, dit is zo'n klassieker. Geef het kennen wel. Maar een beetje boze muziek. Ja. Ik denk dat heel veel, uh, zeg maar, in Arnhem dat het nu gedraaid wordt. Ik denk dat daar zijn genoeg boze mannen nu momenteel. In Arnhem. In Arnhem. Bij, bij die... Uh... Vitesse. Ja, ja, ja. Die ja, ja, ja, ja. Vitesse aanhangers. Die zijn er uh, misschien nu een heel grote fan van geworden. <laughs> Goed, straks de Danvoortse berichten. En natuurlijk ook weer geschiedenis. De in zit rijden We gaan acht man. Er zit vol met interessante informatie. Zeker, er zijn al een aantal mensen die jarig ook interessant om naar te kijken. Eerst even de Wombats. Oh, die Ocean. Ik zag hem vanochtend weer. Hier is dan voor aan me voorbij trekken als het hier niet dus te rijden. Plot under fast bottle floor so rose tinted we see the same, but frame it all. Time you that approach It won't work now Now Maybe I'll put it Van de muziek op de zaterdagmorgen. Het is er wel een naast al de gitaargeweld van The Ocean. Oh, die Ocean van The Wombats. En trouwens, in deze plaat hadden ze het ook over een oceaan. Daar nou, heb ik ze allemaal uitgezocht. Zelfs omdat die langs de kant van de zee zit, zou zomaar kunnen. Blood on the hospital floor. Nou goed, geloof niet alles wat je, wat je ziet. Want ik bedoel, het is helemaal niet waar hè, wat je ziet in de gazestrook. Bloed op de hospital door? Nee, ze hebben daar geen ziekenhuizen meer. Ze hebben daar gewoon, dat bloed ligt gewoon op straat. Ja, hoe vind je dan dat er nu uh, die kindertjes daar naar Amerika gestuurd worden? Oh, dat weet ik niet. En dan is ze straks beter. Ja? En dan, uh, en dan worden ze waarschijnlijk zo weer de grens overgezet, <lacht> denk ik dan. Nee. Ja, dat, dat was van de week uh, op het Oké. Okay. Heb je dat niet gezien? Nee, dat heb ik, uh, oh. heb ik gemist. Oké, okay, dus uh, ze halen gewoon... En is er nog een screening dat ze de beste kindjes eruit halen? Wordt het betere ras? Of sla ik nu door naar de andere kant? Ik heb geen idee. Nee, nee, oké. Okay. Je had toch uh, het Liber, uh, uh, uh, project van Hitler? Ja, toch dat het? is uh, voor de Aarische ras. Ja, Arische rassen. Maar ja. dit, dit, dit, dit moet je zien als een reddingsactie. Dat snap ik allemaal wel. Ja, de nee, kinderen die waren zo gewond geraakt. Ja? Dat, en uh, ja, ik heb wel zelf zo van... Uh, het is natuurlijk heel goed dat dat gebeurt. Ja. En, uh, en, maar dat hadden ze dus net zo goed naar Israël kunnen halen. Die hebben ook prima. Prima ziekenhuizen. Ik weet niet. Ik, ik weet niet of de mensen dan willen, zeggen, maar, dat mensen uit de gasten ook of die in Israël willen worden... Nou ja, goed, als je echt, als je ziet waar ze toe, uh, momenteel, waar ze in, in ver, uh, verblijven, dat je denkt, maakt niet uit waar ik naartoe ga als ik hier maar weg ga. Maar je hebt natuurlijk altijd mensen die hebben gezegd, nee, dit is mijn thuisland, hier blijf ik gewoon. Ik blijf hier. Ja, dat ik zijn blijf, echt mensen die hebben Dat is de reclame zien. van die uh, beddenlakens. Oké, je maakt het echt niet, leuk zo gewoon. Ik blijf hier. Ja, ik blijf hier gewoon. Ja, heerlijk gewoon. Vreselijk. Ja, ja, zeker. Ja, nou, nee, maar Het blijft, het blijft allemaal een vreselijke Iets ja. dat mensen elkaar dit aandoen. Ja, en als je ja. dan zeg maar dit erachteraan plakt. Al mijn werk wat ik al 40 heb, wat de luk doe, is weg. Ik hoef niks meer, ik kan niks meer en... Ik zag, in een, ik zag gewoon in een heel diep bal. Je Ach. hebt je dat het al zo diep was waar je in kon zakken. Ik vind het echt heftig. heftig. Ik vind het echt heftig hoor. Ja goed, we maken er een beetje een lachertje van. <lacht> het look maar. Goed, ik hoorde wel ze kunnen weer een. Uh, wat was het ook weer? Een uh, amateurvoetbalclub uh, worden. Maar ze hebben geen stadion, ze hebben geen trainingsveld. Ze hebben helemaal niks. Maar alles wordt afgenomen blijkbaar. Ik weet niet wat ze ermee gaan doen. Huizen bouwen? Ik weet niet of we dat diertjes leven. Dat past me op. Ja, ik denk ook. Dat kan niet. Dus uiteindelijk moeten ze gewoon op. leven supporters hun, uh, in ieder geval. Dus daar uh, moet je al mee uitkijken. Ja, ja. Dat is wat. <lacht> ja. Dat ik, ja. de daar. Ze ging eerst een journalist op een bek slaan... daarna ging ze met z'n allen huilen. <laughs> <laughs> ik Duin. maak er nu echt een karikatuur van. Hè. Ja, sorry voetballertjes, maar ik heb helemaal niks met voetballers. En, nee. uh, dus op zichzelf moeten ze nu op een, uh, uh, ja, gaan een veldje achteraf beginnen weer met voetballen. Zoals het echt zo het voetbal hoort. Gewoon met z'n ja. allen op een... Op het een tussen fletsen in. Ja, zo en tegen de muur. Uh, Hou eens op met die bal. Je, ja, zo ja. moeten ze we weer beginnen. En dan, uiteindelijk kunnen ze misschien iets opbouwen. En dan jaren later kunnen ze misschien weer hele dure spelers aanschaffen. Maar ja, misschien kunnen ze dit uh, voetbalveld tijdelijk uh, uitlenen aan een ander voetbalveld. Want het is gebleken dat daar het veld één meter tekort was. Heb je dat ja, niet ja, klopt. Dat ja. Ja, is in Volendam. Volendam. Dus we ja. moeten Volendam maar gewoon in dat stadion gaan ja, spelen. Nederland komt uh, mooi tevoorschijn met voetbalnieuws. Uh, <laughs> een voetbalclub die failliet is gegaan. Ik hoorde vanavond, uh, vanochtend op radio 1 hoorde ik iemand over halen. RDC of AD. Nou, sorry. Ja, ja die ja. was toen heel, heel goed vroeger. Ja, klopt. En die is ook failliet gegaan. En dan hoor je ook twee, twee mannen nog Of een andere club. ook. Die toch wel nou, ze net niet huilde. Maar die zeiden. Ja, is een soort rouwverwerking. Het is toch een soort familielid van je wegvalt. Omdat je van jongs af aan naartoe bent gegaan. En, uh, nou ja, goed, ja, het, het is uh, kut gewoon. Het is gewoon echt, ik snap het, als dat je... Ik, ik kan maar iets me iets voorstellen. Als, als de IVM zou wegvallen, zeg maar. Ik zit die 32 jaar, zeg maar, Alles werkt voor niks. Maar dat weet ik niet, ik heb er altijd van genoten. Maar ja, als het niet meer zou zijn, zou ik wel balen. Ja. ja, ja, ja. ja. Maar je betrapt me niet dat Ik gaan huilen. Ik heb, ik heb ook geen mensen horen huilen dat bij ons het casino uh, weg is. Ja, klopt. Kunt u zoveel geld ertoe gebracht? Ja, ja, ja. En dan zijn ze zomaar weg. Ja, dus dat is dus gewoon ja, Heb je nog een klein berichtje om het af te sluiten? ja, ja er was een man... Die is in Parijs gearresteerd, want hij heeft zijn sigaret aangestoken. met de eeuwige vlam in de tombe van de onbekende soldaat in Parijs. Jezus. Ja, ja. Wat een het? En uh, hij wordt verdacht dus van het schenden van een monument. ter nagedachtenis aan de doden. De daad is gefilmd ja? en uh, werd uitgebreid gedeeld op social media. En uh, dat is afgelopen maandag. En er was ook al de minister voor Veteranenzaken en Herdenking uit Frankrijk. Zegt, deze vlam dient niet om een sigaret aan te steken. Hij brandt voor de opoffering van miljoenen van onze soldaten. Ja. De belediging voor de doden. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat hij dan eigenlijk uh, gaat krijgen uh, aan straf ja, dus je moet hier moet hij gewoon het hele plein vegen daar. Ja, zeker, als je nu nog een sigaret aansteekt, erg is, dat al niet te doen. En als je dat nog met het vlammetje doet, ook. ja. Weet ja. je denkt, ja, al die, die soldaten namen ook nog een laatste sigaretje toch? Ja. Ik heb geprobeerd iets te zeggen. Zeg je nou? I don't smoke. Oh, sorry, hij rookt niet. Dat is <laughs> oh, ja. een mooi klassiek verhaaltje. Naartoe. goed straks de Zandvoortse berichten dames en heren. Jawel, Eerst maar eens even een nieuwe plaats van Sheryl Crow. See you on the other side. Oh, aan welke kant? Van de muur, toch hoop ik hè? here yeah i'm a passenger near where everybody takes a fork in the road some people seem to believe that they got all that they need but i believe they got a long way to go so i sit under a tree looking at you look at me but you don't wanna see the thing that you hate i'm a poor man a beggar a wild and woolly for a legger, waiting for you to drop a dime in my plate Start, but you won't share it with the lowly crowd you'd rather sink with the ship than to let anyone get too close to your beloved golden cow well i like could harvest for you could even clean up your room I do the things you know you'd never do you won't remember my name i got no skin in the game but i believe i am the same as you Nu even de nieuwe single, See You On The Other side Oh, oh ja goed, ik, ik hoop dat ze, uh, iets bedoelen over een muur of zo, maar me niet. Hè. Meestal als, als je dat zingt, dan ga je dood of zo. Dat is een beetje, uh, dan krijg je dit soort gevoelens. Ja, dat je denkt van, oh mijn god. Zeker. Nee, er is allemaal niks aan de hand. Hele wit als in uh, en, uh, Trump en... Um... Uh, Poetin gaat met twee om de tafel en dan gaan ze praten over Oekraïne. Dus dan gaat Poetin gewoon even aangeven wat hij wil en dan zegt Trump: Dat regel ik even. Bel ik Zelensky op en dan krijg je dat land weer terug en dan is het Russen. En dan gooi je die Zelensky er ook aan, nieuwe leiding en dan is het klaar. Die kant gaat het een beetje op, denk ik hoor. En ik denk echt niet dat ze over en weer wat dingen gaan uh, teruggeven. Nee, een heel klein stukje land heeft Oekraïne nog voor Rusland. Dat is ruilmateriaal. Nou, ik weet niet of Rusland daar echt veel zin in heeft, maar ja, goed, zou ik er trots kunnen zijn. Goed, het is tijd voor de Zandvoertse berichten. Daar zijn we aanbeland. Ik zie jij al dat je begint over het kluis van de Zandvoertse burgemeester is geopend. Leuk. Ja, leuk, hè? Ik heb het te lezen, ja. Ja, ja, ja je hebt het ook al gelezen. Ja, grappig. Ja, dat is in de oude burgemeesterskamer op de eerste verdieping van het raadhuis. Daar staat dus een enorme kluis. Ja. Daar moet je dus in als de, als de bom valt, denk ik ook. Ja. oh ja. Maar de sleutel was al een aantal jaren spoorloos. Ze zeggen niet waar hij gevonden is, maar hij, God, hij, hij lief, is gevonden. Ja. En Lars Carré, die is ook de burgemeester, die heeft de kluis onlangs geopend. Maar ja, voorheen het blijft altijd het mooie verhaal dat hij er vroeger opgesloten heeft gezeten in de kluis beneden. Maar dat was zijn broertje of was hij nee, dat nou? Nee, hij. Hij zat erin. En zijn broertje misschien hoor, allebei. Oh, Oké. Okay. Het dus, uh, geeft gewoon een uh, lekker gevoel. In nee, door een grap van zijn broertjes. Dat hij toen de oh, tijd. Okay. urenlang Uurlang opgesloten. in zo'nzelfde kluis die beneden was. Oké. Okay. Maar ja, het is dus echt. ze hadden het allemaal zo van. oh, het spannend, want allemaal wat zit er allemaal in. Ja. En uh, nou ja, het was eigenlijk gewoon. Uh, veel relatiegeschenken. maar waar ook hele bijzondere attributen. Een tinnen zet om een stempel te zetten. Jawel, we zijn ambtenaren of niet? Ja. Mooie wandwoorden. dozen vol tafelzilver. Huh? Oh. En een prachtig houten paard. En tot grote hilariteit stond op de plank ook nog een bedpo... voorzien van een etiket met bij gebruik eerst schoonmaken. Die heeft Lars laten staan. Die werd erbij gezet, zeg maar, toen hij daar een uur in zat. Kon daar hij toch doen. En het grappige is, bij die po stond schoonmaken voor gebruik. Bij gebruik, eerst schoonmaken. Ja, maar dan denk ik, oké, maar het gebruik is beter om schoon te maken. Niet ervoor, denk ik. Nou ja, goed, maakt niet uit. Lijkt me wel. Ja, lijkt me wel. Maar goed, het grappige wel is... Dat er, uh, wat was er nou nog meer? Oh ja, uh, dingen als Anna, Mar uh, Anna Marion Sense en Walter Chance hebben uh, door die dozen heen geworsteld om te kijken... is dat flesje met dat oor van Willem de Draaier misschien tussen te ja. vinden? Maar die was ooit kwijt. En misschien het kleine lichaam van uh, Simone, Simone Paap. Simon Paap, is hij ja, daar misschien? Dat, dat dus zou dat, dat maar kunnen dat hij daar ligt. Nou, ze hadden al grote ideeën in een hoofd wat dat allemaal zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk waren het ook al heel oude kindertekeningen. Een oude Donald Duck. En zij al in... Uh, een bureau uh, zilver en uh, nee, goed, dat soort dingen. Maar dat, dat maar, eigenlijk een beetje tegen. Er zijn straks uh, de Open Monumentendagen. Het thema is architectonisch erfgoed. Ja. En dat is op 13 en 14 november. En dan wordt alles uh, tentoongesteld. Het leuke is, er zat ook eens een, een, uh, een wapen van uh, Magielsen. Van de oude burgemeester. Oh ja. Want die had hij toen gekregen bij zijn afscheid. Ja. Maar het bleek dus eigenlijk dat het, uh, dat het een onecht wapen zou zijn... van een andere familietak. En daarom had hij het dus niet... Uh, toegevoegd aan het grote glas-in-loodraam... in de oude BMW-kamer. Oké, oh, okay. nou, Dat is ook wel wow. mooi, die oude BMW-kamer. Dat, dat, dat, die glas-in-loodraam is echt yep. mooi. Groot feest voor de Kambeervereniging... hier in Zand voor de KVS. Kameraadschap, vriendschap en samenhorigheid. Lars Kerea heeft daar uh, felicitaties uitge, uitge, uitgedeeld. En ze hebben een luster. 90 jaar bestaan ze al. Dat is echt bizar. Hij uh, preest eigenlijk al die mensen die elke keer hier naartoe komen. En uh, er was een, een, een plaat horen van Wim Sonneveld. Het dorp, maar dan aangepaste tekst. Er was een Er waren zinne toneelstukjes. Er was een videoboodschap van uh, Yves Berendsen. En het grappige is, het begon allemaal zeg maar in 1935. Bij Week aan Zee kwamen de bleekneusjes. Weet je, die moesten ook ja. aansterken. Die kwamen uit Amsterdam. Die hadden nog buiten gestaan, die moesten naar buiten toe. En uiteindelijk kwam je in 1948 hier ook in... Uh, in Zandvoort werd het allemaal opgepakt. Dus nou, er waren ballonnen, speeches, sketches. Ja, het was echt uh, ook een spectaculaire intree trouwens van uh, Circa de Car. Dat is de voorzitter van, uh, van, de, uh, van die vereniging. Die kwam met een soort tele teletijdmachine die kwam hier op het toneel tevoorschijn. Dus uh, nou ja, grappig. Is Leuk, een, uh, ja toch? Iets. Ja. Ja, er was ook afgelopen week, dat vind ik ook wel ernstig. Er was uh, in de nacht van maandag op dinsdag een explosie bij de discotheek Chin Chin in ja. is er al wat meer ik over het bekend? Ik wist het nog niet. Ik, voor het eerst dat ik dit lees... Ja. Nee, ik weet niet of er meer over bekend is. Ik heb niks gezien nog. Maar uh, ze werden opgestrukt door een enorme knal. En uh, door de explosie is roetschade ontstaan nabij de deur. En het glas van de raamkozijn is dus gesneuveld. Geen gewonden gelukkig. Niemand was daar aanwezig. En de politie doet wel onderzoek naar de oorzaak... en vraagt nog steeds getuigen om zich te melden... Dus uh, ja, ik zou zeker zeggen van... Uh, heb je het gemerkt? Ja, de mensen zaten rechtop in hun bed... dus dan weet je het ook weer niet. Ja, het is dus een oud bericht eigenlijk. Dus je zou verwachten dat er al wat meer nieuws... Afgelopen over is. dinsdag? Ja, zeker. Ja, ja, Pre-wonen gaat uh, groot onderhoud doen... bij vier van de vijf woonblokken aan de Lorenzstraat. En uh, jaarlang uh, is er onderzoek gepleegd uh, over... Ja, er staan nu stempels zeg maar... Onder de, uh, in die galerij staan de stempels onder de balkons. Want er was betonrot, weet je. wel, dan breekt het beton open... omdat het ijzer wat erin zit is gaan roesten. En dan gaat het uit. Ja, dan krijg je dus een ja. verontrustende beeld. Dat je denkt: wat, wat, wat kan, kan ik hier hieronder doorlopen? Nou, ze hebben het onderzocht. Het schijnt allemaal mee te vallen. Dus ze gaan het in twee fasen aanpakken. In de eerste fase gaan ze de veiligheid, veiligheid en leefbaarheid aanpakken. De stempels vervangen door alleen mooiere mooie, mooie stalen constructies. Dus het wordt wel ondersteund. Ze worden niet zomaar weggehaald. Asbest wordt weggehaald. En uiteindelijk komt er ook nog fase 2. En dat wordt op lange termijn wordt het dan gedacht. Verduurzaming van bijvoorbeeld van label E, FG wordt aangepakt. En uiteindelijk is het. In september inlopen bijeenkomsten van in pluspunt 2 en 8 september. En dan kan je dus even meedenken. En dan kan je dus even kijken wat ze precies van plan zijn. Dus dat is altijd wel goed om daar de bewoners bij te betrekken. In plaats van dat je denkt, wat zijn jullie bij het aan het doen? Ja, we gaan die constructies aanpassen. Wat moet dat daar? Wat moet het daar? Nou, Jans, laatste. Eh, ja, dus, uh, dus uh, heb jij een verhaal over de Formule 1 in Zandvoort? Uh, de, de gemeente Zandvoort vraagt... Uh, om die verhalen naar formule1.nl te sturen. Want ze willen deze mooiste herinneringen... via de gemeentelijke site en van Facebook en Instagram willen ze ze delen. Dus heb je een mooi verhaaltje. Ja? Dus mail het dus naar formule1.nl. En dit kan nog tot 29 augustus. En uh, ja, het is wel heel spannend allemaal. Van ja. het, het, mensen, wij hadden wel altijd uh, dat, uh, dat je langs die hekken liep... en keek of er ergens een gat was. Dan kon je erin snikken. Ja, en ik weet ja. nog wel dat ik er toen heen en ik dacht, ja, daar is een gat. En ik uh, stond er, ik leer en naartoe... <laughs> maar stond er stond gewoon iemand naast van, van oh. de bewaking. <laughs> dus dat ging mooi niet door. Dat ging mooi niet door. Nee. Goeie oude tijd terug. Ja. Want dat kan nu nog. Want het is nog twee keer dit keer. En volgend jaar is het ook nog. Goed, tot zover de Joegai. Joegij. Joegij, Joegij. Nou, eh, voor sommige mensen vinden het recht eh, verademingen anders. Ja, het lijkt wel jammer, toch? Ja, is toch leuk? Het eind. Biffy Clyro. Little more love. Dat zou niet verkeerd zijn. Deel het maar uit. Ja, in de videoclip zegt ook veel. Drie van die mannen die dan uh, een half uh, ontbloot uh, lichaam hebben. De onderkant is wel aangekleed, zeg maar. En die, uh, die vangen dan elkaar op in alle situaties. Zo van ik val vang me, en vang jij maar. En dan vang die. De. Oh, zo mooi dat je voor elkaar opkomt. Dat, dat is een maatschappij waar we in moeten leven eigenlijk. En daar moeten we langzaam naartoe. Zeker omdat we huizen tekort hebben. Door de platstreep-pad. En uh, nou ja, goed, moet je toch bij elkaar blijven wonen. En uh, de ouderen moeten ook maar bij hun kinderen blijven wonen. En zo moet het maar opgelost worden. Ja, zeker. Nou, we kijken er. Weer dat Wat zit je te lezen? zie je nog bij de stand? Of? je zit nog ik bij de zit stand. stand ik bericht. bericht. Ik zie ineens een Dat moeten we straks doen. Dat wist ik helemaal niet. Nee, maar, uh, dat kom ik ga ik ga straks vertellen. Dat nou, heb ik, ik nog meer. Ik heb uh, zeker dat er een uh, de eigenaar van een caravan ja? kreeg de afgelopen dinsdag de schrik van zijn leven, want hij wilde de auto gaan koppelen om met vakantie te gaan, en toen bleken er dus twee mannen te liggen slapen. Wat? In zijn caravan. Zijn caravan. Dat is ook wel bijzonder. K nou, ja, dan kan je wel wat voor rekenen misschien. En meneer. Uh, die getuige was, die heeft de twee mannen nog aangesproken ook. Van yeah. Wat moet dat daar? Ja. De eigenaar heeft gelijk de politie gebeld. De twee mannen werden wakker en gingen er als een van vandoor. Ze hebben nog eten en drinken ook nog meegenomen uit de kerf. Ah, jeetje, dat is echt balen. Ja, ja jezus. Nou goed, ja. de voorraad weg. Heb je nog wat in de rekening kunnen brengen? Dat is nou ja, er was wel een idee. signalement doorgegeven uh, door de, uh, aan de politie. Ja. En een klein uur later werd de eerste verdachte aangehouden al in Roosendaal. De andere, de burgemeester Goldwald. Godwald Park. Dus ze zitten nog vast. Het zijn minderjarige jongens die waarschijnlijk weggelopen. Ja. 15 en 17 jaar. En ze worden dus overgedragen aan de afdeling Vreemde Politie, Identificatie en Mensenhandel. Dan denk ik van, oh, staat het misschien, uh, zijn ze getrafficked of zo? Oh mijn god, dan wordt hij nog aangerekend dat hij een een, een uh, ja, ja, ja. Een trafficker is. Dat, dat, dat kan ook nog, hè? Jazeker, dat je denkt van, ik ben slachtoffer. Nee, je bent dader, want je hebt ze meegenomen in je caravan. Dan moet je er ja. maar vooruit kijken. Je nou, hebt goed. gelegenheid gegeven in je caravan. Ja. Dus deze hebben we een raam Net als gemaakt. met die vrachtwagentje, die dacht ik om dat je hele, je hele achterklep gewoon vol zit met, uh, ja, met vluchtelingen. Dus ja. je denkt, oh. Dat heb ik helemaal niet geweten. Nee. Het, eh, vandaag in de Telegraaf van Ja, het verdwijnen van de webwinkel Otto uit ons land valt. Echt? Doek voor een pier. Oh, kijk hier. Dat wist ik nog niet. Oh. Ik ben wel af en toe klant. Dit is rauwverwerking. Gewoon even ja. hier, uh, ik huilie wat ik hier... Ik huil, huil. Ja, zeker. <laughs> Hij is natuurlijk uh, al een jaar lang actief Otto. En een uh, soortige 15 miljard euro uh, over de toonbank gegaan. En uh, nou ja, goed. Uh, dat ging ieder jaar, maar het kwam eigenlijk niet goed... Het kwam zeker door Bob.com en Amazon en Salendo uh, en ja, mijn kinderen kopen het ook altijd. Het is echt vreselijk gewoon. Nou goed, tussen 1979 en 2010 kwam er echt twee keer per jaar een vuist dikke papieren catalogus in de, door de bus. Die, die moesten afgegeven, die pasten gewoon niet door de bus. En daar kon je dan uit kiezen. En uh, uiteindelijk zijn ze later toch op het net gegaan, maar dat eigenlijk toch net even te laat. En het schijnt in Duitsland dat ze nog wel populair zijn... dat ze daar nog wel een beetje kunnen overleven. Daar zijn de mensen toch wat conservatiever nog... en die willen gewoon plaatjes kijken en dan bellen. Of op die manier. Maar goed. Alles kan tegenwoordig via internet. Je hebt zelfs ook nog poppetjes die jouw lichaam zijn... en die kan je dan aankleden. Het gaat okay. best ver. Ja, dus, dat, nou, dus ja, het is vervelend. Ik zie, ik zie dat je ook zeer teleurgesteld bent. Otto, bestaat ja, niet meer. Nee, nee. nee. Ik had misschien nog wel... Uh... Uh, ergens uh, staat dat ik jarig was dat ik een tientje korting kreeg als ik uh, daarheen ging. Ik keek altijd voor de sokken. Ik, altijd voor... ik keek altijd voor de sokken. Ja, ja, ja. ja zit ja, je nou ja. bij de damesondergoed te kijken? Nee, <laughs> nee, echt niet. Nee, dat doe, ik, dat, dat doe ik echt niet. Nou goed, straks zullen we meer dingen voor jou hebben. Onder andere de geschiedenis, want het is vandaag 9. negen augustus. Daar heb je meer. Tollend. Een beetje een aparte zwaaier wordt gegeven bij uh, Paul Weller Man is 67. Vanaf zijn 14 of de 15 die maakt al muziek. En het is echt bizar geworden. Love the Ik heb even gekeken wat het betekent. Ik kan er niet achter komen. Het is volgens mij gewoon een kreet die je zelf bedacht heeft, Als je zoveel teksten heb bedacht dat je hebt bedacht, Ik wat moet ik nu nog bedenken? Nou, doet denken aan die Nederlandse. die uh, Nederlandse band die ooit ook meedeed met uh, Eurovisie Zongfestival Weet je dat nog? Die had ook zo'n verzonnen taal. Oh. Weet je dat nog? Nee, ik ben, ik ben ook even de naam kwijt, maar goed, dat was ook heel apart. Nou goed, dit lijkt er ook wel een beetje op. Ik heb het over Paul Beller, Hier toe bekleefd op de zaterdag Vertel, wat zit u te lezen? Ja, wat zit ik te lezen? Nou, er is een, een tuin, in een tuin in Zeiss, heeft een bewoner afgelopen dinsdag, ook al dinsdag, iets opmerkelijkst aangetroffen, een egel met stegels, stekels in felroze, geel en groen. Oh ja, ik dat is. Hij bleek gehoord. dus de, dag, de, de nacht ervoor bespoten te zijn met graffiti. Ja. Yeah. Nou ja, de, hij is dus... de. de Doorgebracht naar uh, de stichting Snorhaar in, in Utrecht. Wat een naam. Het, het was gewoon echt wereldnieuws. Het, ja. Ik zag het op de NOS, denk ik. Echt waar moeten zoveel aan besteed worden? Ja. Zijn er al mensen opgepakt? Ik heb het dus niet gezien op het nieuws. Dus uh, nee. voor mij was het echt helemaal nieuw dit. Ik vond, het, dus, uh, ja. ik vond het een bizarre verschijning zo in het NOS. Oké, okay, okay. nou ja, jeetje. Vroeger ging dat gewoon, uh, werd het gewoon schoongemaakt door iemand. En leefde hij lang en gelukkig. Maar tegenwoordig moet het allemaal op nieuws. We Vandaag... ja, zijn met, met een tandenborstel en hondenshampoo echt stekel voor stekel aan de slag gegaan. Zeker. Ja, die ja, ja, hij was bijna dood gegaan ook. Ja. zeker geloof ik ook wel. Ja. Nou goed, uh, Frits van Eerts van Jumbo is toch wel in de punair gekomen. Ze hebben het ook bij hem inval gedaan, de politie. En hebben dus uiteindelijk, het was het... 350.000 euro gevonden aan contanten. Hij zegt van ja, ik krijg wel meer mensen die gewoon geld mij aan me mij geven. Ik ben niet zo van het pinnen. Hij heeft ook wel eens een keer een oude uh, Mercedes gekocht uit 1957. dan legde hij gewoon in één keer anderhalve ton op tafel. Dat had hij gewoon nog eens liggen. Hij heeft ook wel eens iemand gehad die zeg maar nog 500 euro... Uh, zeg maar, boete of boete, uh, uh, rent of een lening bij hem had. En die kwam het ook gewoon in een schoenendoos brengen. Ja, dus dat is toch wel een beetje kleine... raar, hè? Follow the money uh, dingetje dit. Precies. Waar George... komt dat vandaan? Jord Kelder zei ook, die zegt, maar, ja, het is toch raar dat deze man door dit door kleine geld gewoon wordt afgerekend. Maar ja, het klopt toch niet waar hij mee bezig is. Dus hij moet er twee jaar de cel in. En er zijn onder andere ook andere mensen nog weer die. wat uh, die uh, was ook weer Paarlopberg. Die, had, uh, die heeft een, een dubbele straf gekregen. Vier jaar. Die had natuurlijk ook met allerlei onderwereldgasten... had die dingen uh, afge, afgehandeld. En het ja, maar... was natuurlijk Willem Enstra. Die is er ooit mee begonnen. Weet je dat fotootje nog op de bank? Met uh, Willem Holleder. Met allemaal geld? Ja, nou ja. Goed, die zat ook al in die onderwereld. Willem Enstra. Ja, maar dat... ik vind dat Jort... ...kelder dat slechts klein geld vindt... Ja. ...dan mogen ze ook wel even een invalletje bij hem gaan doen. Ja, precies. Wat heeft hij allemaal staan daar? Nou ja, ik zou dat ze zo uitspraak ja. niet doen... ...voor je weet, Staan ze natuurlijk bij jou op stoep van... ...nou, laat maar eens zien wat jij in huis hebt dan. Nou ja, ik heb uh, de, de vastgestelde 70 euro die je mocht ja, hebben. Meer ja, natuurlijk. Meer heb je echt niet bij je. Nee? Nee, nee, nee, ik geloof het. Nee, 70 je, echt, euro. Echt, ik Ja. Nou goed, uh, we, we zullen het alles. alles. Ja, we staat allemaal uitgezorgen voor straks uh, dat uh, die geld stromen niet. Goed, wat hebben we hier? Uh, Royal Otis, nieuwe plaat hebben zuid Hikie. De CFM, alhoewel, dit ken ik allemaal niet. Nee, bij het reizen ook alles eens eerder. Royal Otis en Hickey is het album. En uh, Moby. Moody, sorry, Moody. Ja, een beetje een in een valse soort stemming dat je bent. En er geleden nog weer een uh, cursus gehad. Uh, werkgeluk. En dan ga je erover kiezen dus weer. Wat is werkgeluk nou? Het schijnt dat 50% van het geluk sowieso is ingebakken. En dan 40% is... Uh, de gemoedstoestand, waar je, zeg maar, nou niet uh, de gemoedstoestand, maar dat is uh, hoe je er tegenaan kijkt. En 10% is dus eigenlijk gewoon de situatie waar je in zit. denk ik, wauw, dus in elke situatie kan je het eigenlijk zo buigen dat je toch gelukkig bent. Ja. Dat vind ik wel bijzonder. Doe me denken aan... Uh, positief denken. Positief, dat positief denken. Om, ja. En uh, Louis True van de BBC, die dan uiteindelijk zo'n uh, zwaar gestraft uh, interviewt. En die staat met zijn handen op zijn rug in zo'n buitenkooi. En die gasten had echt wat, uh, wat ondernomen, hoor. Hij zegt van, je moet mij niet vrij laten. En hij zegt met zijn handen terug, oh, heb je je handboeien? Nee, ik ben gewend om zo te staan. Zo. En, uh, <laughs> oh, dat is grappig. Op, op zichzelf zegt hij van, en uh, ben je dan gelukkig? Hij zegt, nou ja, ik heb alles voor elkaar gekregen. Mijn eten, mijn drinken, en uh, ik kan lekker slapen hier. Dus nee. Ja, respect afgedwongen bij ja, anderen natuurlijk. Anderen, ja, precies ja, ja. in de gevangenis. Dus denk ik denk het toch wel bijzonder dat je in elke situatie toch een soort geluk kan uh, oproepen bij ja, jezelf. Ja, maar het zit dus ook echt in hele simpele dingen. Dat blijkt. Ze zeggen ook altijd, hoe meer je... Uh, op afstand kan kijken, hoe gelukkiger je bent. Dus daarom zijn mensen altijd zo blij als ze op het strand zitten en naar de einder kijken. Oh ja, dat de, en dus of dat je een heel groot meer voor je hebt, weet je wel. Ja. Dat je daar word je gewoon heel zin van. Net zoals in het vuur kijken bij een kampvuur. Ja, ook dat is ook heel zoiets fijn. natuurverschijnt. Zoals, dat je denkt, eigenlijk wil ik geen vuur meer zien, maar toch. Uh... Ja, maar dit is een gecontroleerd vuur en daar ja, hou je ervan. Zeker. Want ik heb dit onder controle. Kijk, uh, die mensen in Frankrijk hadden toch al die branden? Was dat daar? Ja, ik heb het ja. idee dat het over de hele wereld ja. branden zijn of zo. Dus, uh, ja, dat is geen vuur waar je zin van wordt. Nee, zeker niet. Is die medicijnen uit China. Ja, het schijnt dus wel dat er... Uh, ze, vroeger hadden we nog veel medicijnen uit Europa. Nu zijn we sterk afhankelijk geworden van landen in Azië. En daar zijn, zitten risico's aan. Want uh, chemocure, antidepressiva, antibiotica... Bijna alle medicijnen beginnen in China. Ja. Dat maakt ons kwetsbaar. En dan denk je van, moeten wij ons daarover zorgen maken? Dus zij zeggen nu al tegen ons, maak je maar even lekker zorgen. Dan hebben wij weer een leuk berichtje. Ja. Maar uh, het is ook wel zo. Het is ook zelfs gewoon die goedkope medicijnen... sparen cetamon en zo. Dat wordt blijkbaar enorm veel geslikt. Ja, zeker. En uh, iedereen heeft er ook wel een extra pakje in huis... voor het geval dat er iets gebeurt of zo, hè? Ja, tuurlijk. En, uh, Elke ja. dag eentje schijnt goed te zijn voor de bloeddorst. Voor je hart Blok. of zo. Of ja, zo. ook. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ik gebruik het als, uh, als uh, slaapmiddel of een beetje. Ja, ja klopt een uh, brak of, uh, lijf heb of zo. En ja. dan uh, neem je gewoon eens zo'n... en je slaapt er gewoon veel beter op. Je zakt net even een klein beetje weg. Ja, en ja. je wordt ook niet wakker dan... Van als je je omdraait, want eigenlijk doet je lichaam zeer... maar dan blijf je net onder de radar. Ja, zeker. Heerlijk. Heerlijk medicijn. Nou goed, ja. hoeveel vangen we hiervoor, zou je bijna denken dan? Ja, nou, de deze doosjes zijn een euro. We krijgen een gratis doosje. Ja, zoiets is het Laatste plaatje voor 9 uur. En straks de geschiedenis. Wat gebeurde er door die jaren heen? Thinking about Tina Tina. Oh, kijk, hij blijft in één keer van het lopen. Tina, en dat ging natuurlijk platen. Pulp, uh, Pulp heeft een nieuwe plaat. Die heet Moor. En uh, dit is daarop te vinden. En het, het, het, het grappige is, is al waarschijnlijk gemeen maar zijn over een meisje uit, de, uit het dorp. Of misschien Tina Turner, je weet het Tien, niet. Oh, Tina Turner, die had ik die stap ook niet eens gemaakt. Eigenlijk. Ja, als ik, als ik Tina hoor, denk ik aan haar. Echt wat? Aan, het, aan het blad voor de ja, maar denkt, de dat jonge dat... meisjes. Tina, ja, daar denk ik eerder aan, zeg. Maar dat mag niet meer sinds kort. Een voor jonge meisjes. Nou, daar mag je niet meer aan denken als oude man. Dat is niet de bedoeling, nee, denk ik. Nee, nee. Ja, nee. nou goed. Uh, het is altijd wel grappig. De muziek van Pulp en uh, Sue Wade. Het lijkt een beetje op elkaar. En het is uh, altijd een soort stijl. Daar moet je echt een beetje van houden. Goed, wat zit je even te lezen? Elk ja, ik nog? zit uh, van allerlei dingen te lezen. Maar uh, in ieder geval die auto. Nou, het is ook al op geweest. Maar er was een automobilist geflitst in Duitsland. Meer dan 321 km wow. per uur. Hè? Max. Dat is, is de nieuwe een nieuwe Max. Een, een, een, een flit zo, yeah. weet je wel. Het, het, gel, het geldt eigenlijk geen... Snelheidslimieten, maar alleen tussen Hannover en Berlijn, daar is een snelheidslimiet van 120 km per uur. En daar reed hij niet mee. En hij reed dus in een Porsche Pan Panamera. Maar ja, de, hij krijgt wel een, een flinke boete uh, qua geld. Volgens mij 800 euro of zo, 900 euro. Ja. Maar uh, het, het is wel uh, apart dat, uh, dat je zo hard rijdt en dat je dan nog uh, je koel cool kan houden, weet je wel. Ja. Want ik heb ooit wel eens een keer uh, een tijdje achter 160 gereden in ja. Frankrijk. Ja. Maar het was niet fijn. Nee. 300 dat is gewoon echt die man moet onder contract krijgen bij een van de bereide doel of zo. zeker. Kan je makkelijk stappen overnemen? Laat ik wel de auto. Precies. Nou goed, dan spreek je zo in deel 2 van het radioprogramma met geschiedenis. Ik ben benieuwd. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.